Minister Plasterk wil dat er nog dit jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat dat misbruik van de Wet Openbaarheid Bestuur, de WOP, onmogelijk maakt. Diverse gemeenten hebben Plasterk opgeroepen het misbruik aan te pakken. Zij krijgen te maken met grote aantallen onzinverzoeken die uitsluitend zijn bedoeld om gemeenten geld afhandig te maken. Als een WOP-verzoek niet op tijd wordt behandeld, moet een gemeente een dwangsom van ruim 1200 euro per keer betalen. Volgens Plasterk zijn er bedrijven opgericht met het doel op deze manier geld te verdienen.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 Het weer vannacht en morgen neemt de bewolking toe en langs de westkust en in het zuidwesten kan overdag wat lichte regen vallen. In de rest van het land blijft het droog. In Zeeland wordt het morgen 20 graden, in Groningen 25. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie, bericht voor treinreizigers. Door een aanrijding rijden van en naar Lage zwaluwen geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Juist, daar wacht ik op. DJ Dimitri in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. En de, de, een van de aartsvaderen van de house in Nederland. Ja. Kan ik wel zeggen, net zei iemand van de redactie, die is pas 23 die zei: Ja, maar het is zelfs DJ Dimitri. Als je ooit vanaf 1980 een keer bent uitgegaan, dan. Nou, misschien wat was ja, het? Vier, ietsje later. Ietsje later. 84? 84 heb ik begonnen. Ja. Dan heb je toch jou wel eens meegemaakt. En jij hebt uh, eigenlijk. Je bent hier niet om over je carrière te praten. Dat gaan we natuurlijk ook een beetje doen, maar. Voornamelijk omdat jij komt net binnen en je hebt een, uh, een been zoals we dat kennen van die atleet Pistorius. Namelijk een, ja, hoe noem je het, kunstvoet, ja, kunstbeen? Een prothese, prothese. Een, uh, onderbeenprothese, ja inderdaad. Ja, en dat, is, uh, de, dat komt door een bacteriële infectie en dat is echt maar net. Want wanneer zei je nou, wanneer kreeg je hem aangemeten? Bij uh, mijn prothese. Ja? Daar, die prothese die heb ik uh, nu sinds uh, een maand of tweeënhalf denk ik. Ja. Het is allemaal heel vers. Ja. 17 april uh, is het laatste stuk uh, eraf gehaald. Het uh, laatste stuk van je been eraf ja, gehaald. Ja, inderdaad. Dat is van mijn onderbeen. Hè? Dus, uh, ja. dus ik heb gelukkig mijn knie nog en uh, een stukje daaronder ook. Het is een, een heftig verhaal en dat gaan we zo meteen helemaal horen. Goed dat je er bent. En het is woensdag. Tim Hofman, die hebben we vorige uur ook al gehoord. En ik zei net, we hebben het over Grinder. En toen dacht ik, ja, die paar homo's die luisteren, die kennen het wel. Maar, <lacht> maar misschien al die hetero's niet. Uh, maar we hebben het over de hetero-versie van Grinder. Nou, we gaan het over, over wat, uh, wat uh, online fl ja, flirt-app's hebben voor op je telefoon. En Grinder is natuurlijk een, een app waar veel homo's gebruik van maken. Uh, waar je kan zien uh, in een straal van, uh, van een aantal kilometer welke homo's zijn er in de buurt en hebben die zin uh, in een date. Ja. Of seks. Of een kopje koffie. Ja, en dat had je eerst alleen voor homo's en nu is het dus ook voor hetero's. Maar dat het is uh, goed in opkomst. Ja. ja. En je hebt het zelf ook wel eens gedaan, toch? Uh, om te testen, hebben we deze week even gedaan, ja. Om <laughs> te testen. Dat zometeen. Eerst het voetbal. We gaan even naar Frank Wielaert in het matchcenter. Ja, waar nog niet zo heel veel spectaculaire dingen zijn gebeurd. Venebatsje tegen Arsenal. Tempo is hoog, het is vooral erg slordig. En één goede kans gezien voor Arsenal. Giroud, de Fransman, met een kopbal naast... Bij Schalke tegen Pauk Saloniki probeert Schalke zo snel mogelijk die wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Maar nog zonder al te grote kansen te krijgen. Dat kan er natuurlijk mee te maken hebben dat Huntelaar geblesseerd is. Die is deze maand voorlopig niet inzetbaar. Zijn vervanger Zalai, nieuw nieuwgekomen van Mainz, is nog niet heel erg gevaarlijk geweest. Er is eigenlijk pas één goal gevallen bij Ludo Grets, onze Bulgaarse vrienden tegen Basel. En in de uitwedstrijd doet Basel het prima met hun smaakmaker Salah. Hij maakt na 12 minuten 1-0. De enige goal in de Champions League voorronde tot nu toe. Straks meer Frank Wielaert in zijn matchcenter hier ergens in het gebouw van de NOS. Wil je trouwens mee? praten op Twitter. Uiteraard hashtag BNN Of ga even naar Facebook. Facebook.com slash Nu eerst Lucy Silva's. Breathe in, Lucy Silvas. Radio 1, PNN Today. Gedoe de afgelopen dagen over de stealth-sms. Een uh, onzichtbare sms die je naar een telefoon stuurt... zodat je snel kunt zien waar die telefoon zich op dat moment bevindt. Nou, politie, justitie, politiek. Iedereen die buitelde over elkaar heen deze week om er iets over te zeggen. Onze eigen crimejournalist Mick van Weli dus ook. Mick, goedenavond. Ja, hoi. Zo'n stelt-SMS. We hebben er wel iets over gelezen, maar leg nog even kort uit hoe het werkt. Nou, stelt-SMS is eigenlijk een soort onzichtbare SMS. Het woord stelt komt van een technologie dat niet detecteerbaar is, zoals stelt en zo, mm -hmm. onzichtbaar voor de radar. Uh, je stuurt eigenlijk uh, een SMS naar een toestel. En uh, zonder dat dat rinkelt of zonder dat iets gebeurt op het toestel, uh, ontvangt het toestel de SMS en uh, kun je bepalen waar iemand zit. Dus uh, ik wil weten waar jij bent, ik heb jouw telefoonnummer, ik stuur een sms, een onzichtbare sms naar jouw telefoon en ik weet waar jij bent. Ja. Het is dus eigenlijk om te lokaliseren waar iemand is. En Dat de, poli is de politie verhaal. gebruikt het, hè? even voor de helderheid. De, de politie gebruikt het eigenlijk een ongeveer een jaar of acht en het is een heel handig foefje, want uh, ja, bij... je kunt het bepalen waar iemand zit. Maar geef eens een voorbeeld, wat, bij wat voor za soort zaken? Uh, ik heb het meegemaakt, ik heb het wel meer, meer, uh, meer zaken meegemaakt, maar ik zal twee voorbeelden geven. Er was een hele gewelddadige straat over. Die, uh, die om de havenklap uh, op hele gewelddadige wijze uh, vrouwen overviel... en, en smartphones pakte. Mm -hmm. Daar hebben ze op een gegeven moment gewoon zo'n stelt-sms gestuurd... Naar, ze, naar een van die smartphones, waardoor ze wisten waar die was. Een ander verhaal is dat ze... Het uh, was een grote cocaïnezaak. Ze wilde iemand op laten pakken door een arrestatieteam. Uh, ze waren hem die dag kwijtgeraakt. En ze, wis, ze wisten of hij zit daar, of hij zit daar. En ze wisten dat hij altijd zijn telefoon bij zich had. Dus wat de politie heeft gedaan, ze stelt-sms sturen... Nou, die wezen aan dat hij op die plek was. Dus toen hebben ze een inval gedaan. Omdat ze zeker wisten dat hij op zijn telefoon was. En ja. bingo, dat was hij inderdaad. Dat zijn voorbeelden. Nou, nou, nou zou je denken, als je dit hoort, nou hartstikke handig. Moet de politie vooral doen. Hè? Dan pak je weer ja. boeven mee op. En nou zegt die uh, Privacy Club, Bits of Freedom, die is er nu in één keer vol opgedoken op dit verhaal. Zij vinden het schending van de privacy. Ook al ben je een boef. Ze zeggen je ja. mag niet zomaar mensen volgen. <lacht> en het lijkt een beetje met succes. Want uh, ja, er is nu veel om te doen. Het Hof heeft zich erover uitgesproken. Van de week al. Die zegt ook het Hof in Den Bos. Nee, mag niet. Ja. Uh, nou Heb jij wat mensen gesproken van de politie en die balen? Want die, zijn, ja. die zeggen, ja hallo, dit werkt gewoon, laat ons met rust. Ja, maar ik heb gewoon mensen concreet gevraagd. Uh, dus dus uh, niet uh, altijd in voorlichting of zo, maar mensen die gewoon in, de, in het werkveld echt mee te maken hebben... En die zeggen van, uh, ja, dit is gewoon balen. Het is een beetje juridische wildgroei, zoals ze het zeggen, contra creatief opsporen. En ja, ik bedoel, ik vind, ik vind wel, ik bedoel, regels zijn regels klaar. Dit, dit, dit mag gewoon niet en dat moet je volgens de richtlijn doen. Maar het zat een beetje in het, in het schemergebied. En je moet officieel moet je wel daar uh, een aanvraag voor doen. En dat gebeurde lang niet altijd. En het probleem is eigenlijk dat ze zeggen van, ja, weet je, je kunt heel snel werken. En nu moeten we weer formulieren invullen, aanvragen, mm -hmm. moeten toetsen, de hele mikmak. Balen. Dat, is gewoon, dat vinden ze echt vervelend. Ja, die... het, het, het, het, het, het. En ze zeggen ook: van ja, aan de ene kant staat de politiek kaart optreden tegen dat soort uh, straatroven en dat soort zaken. En aan de andere kant dan hebben we ook een middel. En dan... en, en vandoor, die worden we weer uh, ja. tegengehouden. Dus maar... het is een creatief foefje. Maar, maar hoe, uh, hoe, hoe denk je dat dit gaat aflopen? Want uh, het Hof in Den bos zei dus uh, uh, laatst van nee, ja, het, het mag niet, het is schending van de privacy. Het ministerie van Justitie zegt nee, nee, het kan wel, dat past stiekem wel binnen de wet, we moeten dat alleen nog eventjes uh, wat, beter, wat beter formuleren. Het is heel simpel. Politie en justitie hebben al gezegd uh, dat er gewoon wat strakkere richtlijnen komen. Dus het wordt gewoon georganiseerd. Het zit al eigenlijk in de wet. Het enige wat ze moeten doen, wat de politie moet doen, is gewoon keurig netjes toestemming vragen van de rechtercommissaris. En uh, nou, die zal wat minder vaak, denk ik, toestemming geven. Dus daar waar, uh, die, uh, daar waar de politie vindt, joh, in deze zaak kan het wel even snel werken. Zal, uh, zal de rechtercommissaris zeggen, niet nodig, probeer maar op een andere manier. Dat zal een beetje defect zijn, maar er hoeft echt niet heel veel voor te veranderen. Er komen gewoon nieuwe, strakke richtlijnen. En dan kan de politie gewoon uh, doorgaan met stealth smsjes sms'jes. Mee <laughs> van je dankjewel. Ja, hoi. Rolof de Vries. We hebben Dimitri Kneppers aan tafel. DJ Dimitri, the man, ja. the legend. Want hij was dus die <laughs> eind jaren 80 eigenhandig de house naar Nederland importeerde. Zonder deze mannen liepen we nog in berenvellen. En luisteren we nog naar Roberto Giacchetti en die verschrikkelijke scooters. En hier horen we hem, in 1991, in die oergezellige meervaart in Amsterdam. Is lang wat lang het leden, ja. Altijd bruist. In 1988 werd hij resident in de Richter. 25 jaar geleden. Hè? Hij begon toen ook te draaien... in de Roxy. Dat is die mythische club in Amsterdam... waar ik nooit geweest ben. Tim denk ik ook niet. Nee. Maar waar Willemijn... Eh, nog wel eens naar binnen is geslopen met een teddybeer... onder de arm schijnt. Dat waren de tijd dat alles kon. En we in de DJ Dimitri... roem en faam vergaarden. Kijk op zijn site... en je ziet het. Hij heeft letterlijk... overal ter wereld gedraaid. Hij zat even... in een behoorlijke dip. Iets met een afgezet been. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar eerst, Dimitri, wil ik graag... Eh, met jou mijn molen der clichés... spelen. Je hebt een bingo-molen. Ja, voor je neus je gekregen. Bezagen, ja. Ik heb tien clichés bedacht... waarvan ik denk dat ze op dj's van jouw soort slaan. Okay. En we, gaan er, we gaan er drie uithalen. Uh, en ik, uh, ik, ja, ik, ik zeg welke nummer welke cliché hoort. Dan wil ik graag van jou weten. Klopt het? Is dit op jou van toepassing? Okay. Geef er een slinger aan. Te zien Op de, op de webcam radio1.nl En het is geworden uh, nummer 9. Nummer 9. Cliché cliché nummer 9. <laughs> nummer 6. Klassiek. een beetje cliché. Nummer 9 ging over klan Bassie, maar daar slaven we die over. Nummer 6. DJ zijn is nog steeds te gek, maar zo episch als in de jaren 80 en 90 wordt het nooit meer. Even kort, Peter, kun je daarin vinden? Uh, nou, ik denk dat het nu toch wel uh, wat bijzonderer is. Uh, ja? Het, uh, nou ja, het is, het is, het is uh, veel grootser, uh, massaler geworden uh, en... Uh, veel meer mensen komen erop af, op DJ's. En, uh, ik ik verwacht verhoudt niet de, meer terug naar die tijden. Dus. Nou, nee, nee, verwarf, nee, zeker niet. Ik heb hele mooie tijden meegemaakt toen. En, uh, maar ik vind het nu ook uh, hartstikke leuk. Maar ja. toen was okay. het underground en allemaal, uh, allemaal. Het is nog steeds underground. Uh, er is alleen wel heel veel mainstream, waar het wat uh, populairder is allemaal. En veel DJ's die eigenlijk producer zijn en niet echt DJ. Die hun eigen muziek uh, brengen. Maar, uh, maar nog steeds is het heel underground ook. Ja, zeker. Oh, Oké. Okay. Ja, okay. ja. ja. uh, het slechte, mijn inschattingsvermogen wordt hier. Uh, <laughs> Slecht, maar we gaan naar de tweede. De volgende, wil je hem nog ja. een keer een draai geven? ze oh, oh. rollen er allemaal uit. Even kijken hoor. Uh, dat is uh, nummer één. Nummer één. Dat is Ik Hoef Niet Zo Nodig Een Hit. In de underground scene worden muzikaal veel interessantere dingen gemaakt... dan door Tiesto en Armin van Buren. Uh, ja, daar ben ik wel mee eens. Ja. Yes. ja. En geld. Dan word je wel rijk van een hit. Ja, dat is ook zo. En daar zou ik ook niet vies van zijn. Hoor. Nee, maar maar ik wil het wel doen met, <laughs> met, uh, uh, met muziek die ik echt wil maken. En niet uh, met als doel uh, om een hit te scoren. Maar denk je af en toe, nou, oké, okay, die gasten hebben het toch wel heel goed bekeken. Ja hoor, zeker. Ja, ja, hitje. ja hoor, af en toe ben ik toch ook wel best wel jaloers. Chesto is uh, 75 groten. miljoen waard. Ja, ja, ja in de ja. 50 uh, geloof ik had ik gehoord uh, laatst. Maar, ja, maar goed, ik misschien. weet het ook niet. Ja. We gaan naar de laatste. Maar een uh, heleboel geld. Hebben. De laatste. De laatste. Van de drie. En dan bereken ik de je scoren. En dat is hij. Dat is uh, nummer zeven. Nummer zeven. Die uh, hoort bij ik ben heus geen oude lul. Leeftijd zit tussen je oren en musicaliteit Laat je nooit kwijt. Klopt helemaal. Ja, ja zeker. Kijk ook okay. mij. Nou, hartstikke goed. Dat scoor je een 7,6 op mijn meter de clichés. Dat is uh, iets beter dan jouw braakhekken, maar net achter katjes Oké, maar heel mooi. Even nog een ander cliché, DJ Dimitri. Ja. Uh, ook voor legendarische DJ's is gezondheid toch het belangrijkste dat er is? Ja, dat, uh, dat heb ik nu wel gemerkt ook. Ja, zeker. Ja, ja. en dat vraag ik natuurlijk niet zomaar. We hadden het er net al even over. De laatste maanden heeft jouw leven nogal op zijn kop gestaan. Een, een agressieve ja. bacteriële infectie kreeg je. Um, waardoor um, uiteindelijk je onderbeen is geamputeerd. Ja. Ja. Net iets onder je knie. Um, nou, wou ik eigenlijk. Kan ik dat maken dat ik zeg. Laat het even zien op radio. 1.nl op de webcam of kan ik dat niet maken? Nou, ik uh, ga ik niet uh, bestondwaardig zien hoor. Dat ik nee, nee, nee, nee, maar ik bedoel maar gewoon ik wel... hoe het er nu uitziet. Eens, dat Precies. Dat, uh, dat is, mensen op de webcam kunnen protein. zien dat het namelijk... Ja, het dat is een K4-voet. Kijk, wat is -voet, -voet. Ik ging voor K3, dat zei ik net ook al. <laughs> dat is niet gelukt. Maar K4-voet is uh, een uh, hele sportieve... Uh, Um, ja, elastische voet, zeg maar. maar je goed uh, mee kan Zegt zo'n dieren dan ook, ik, ik heb hem zelf ook. Of het uh, is een sportief modelletje. Uh, wat zeg jij? Zegt zo iemand bij wie je dat bestelt, zegt dan ook van ja, ah, dit is een mooi sportief modelletje. Nou, nah, ja. nee, ja, die, hebben, die moeten toch horen van anderen, want die hebben er zelf niet zoveel ja. verstand van. Tenminste wel veel verstand, maar uh, niet de ervaring. En wat, wat ons opviel, jij komt binnen, je hebt een korte broek aan ja hoeft, niet, ja, hoeft ik, niet natuurlijk. Nee, dat hoeft niet. Maar, uh, maar het is gewoon lekker weer. En ik, uh, ik heb er helemaal geen moeite mee meer om nee. uh, dat te laten zien. In het begin vond ik het wel heel confronterend. hoor En dan keek ik ook echt uh, naar, naar, uh, naar de ogen van mensen. Van nee, ze dus, kijken toch even. En, uh, maar ik heb daar uh, nu uh, niet echt moeite mee mee. Nee. We hebben het zo meteen over het hele verhaal. En hoe het zover gekomen is. En dat, dat uh, een niet een bepaalde gezellige tijd was. Nee. Maar eerst even wel het gezellige. Namelijk ja. je comeback. Ja. Want dat zit er aan te komen. Hè? 7 september in de trouw in Amsterdam. Ja. En dan uh, sta je daar weer, je bent lang weg geweest door, door dit hele gebeuren. Is het spannend of is het, is het een volslagen thuiswedstrijd? Nee, nee, nee, dit is wel heel erg spannend. Ja, ik uh, vind het toch wel. Uh, ik denk altijd dat het de meest bijzondere gig van me kan worden die ik, ja. uh, die ik tot nu toe gehad heb. Ja, een van de hoogtepunten. Uh, heel veel mensen hebben heel erg meegeleefd met mij. Ik heb hele lieve berichtjes gehad. Uh, er is een, uh, een uh, benefietavond ja. georganiseerd. Uh, echt uh, heel, heel erg hartverwarmend uh, hoe mensen me gesteund hebben. En. Uh, ja, dus die mensen die gaan we nu voor het eerst zien ook. En, uh, en ik moet bovendien, dat is heel spannend, uh, voor het eerst zes uur gaan draaien met een uh, prothese. prothese. Zes, zes uur ook, ja. Een zes uur zet. ja. ik uh, wou me niet uit het veld laten slaan en uh, toch gewoon weer zes uur zet doen? Maken. Ik zou denken, je kan juist op die prothese gaan staan. Dat is niet ja, zo vermoeiend dat, lijkt me. Nee, nee, nee maar, maar het is wel zo dat die, die stomp die moet een uh, soort van volgroeien. En dat, dat duurt eigenlijk uh, ongeveer een jaar. Okay. Voordat er eelt op zit en dat die stevig is en uh, geslonken is ook. En ik zit nu nog midden in dat proces. Dus het is nog maar vier maanden geleden dat het eraf gehaald is. Ja. Dus, dus het is, het is, gewoon is uh, allemaal pijnlijk, wat, uh, of... wat week nog. Nou, uh, nee, niet pijnlijk hmm. echt. Maar, maar ik denk dat zes uur uh, best wel zwaar is. Ja. Maar dan heb ik ook een uh, speciale hulpkruk, een soort uh, ergo -kruk. Een soort derde been is dat. En uh, dan uh, lijkt het net of ik sta, maar dan kan ik toch een beetje leunen. En uh, als ik uh, echt moe ben, dan kan ik er wat meer op gaan zitten. Ja, dat ziet Zo. toch niemand. Ik bedoel, de DJ staat, ho staat hoog ja. daar toch? Een handje ja. Ja, ik vind het ook niet zo erg, weet je. Het is nou helemaal zo en ik moet ermee leren leven en uh, de mensen mogen het zien van mij. Ik sta ook gewoon in een korte broek in de trouw. Ja, en dan ja, mogen de mensen het gewoon zien. Uiteindelijk iedereen uh, het komt het iedereen om te dansen, toch? Ja, uiteindelijk, uiteindelijk wel. Het, uh, ja, ik denk wel dat ze allemaal even zo in die DJ <laughs> van koeken loeren. Maar... Heel veel hoofdjes daar overheen ja overheen. Ja. Ja, ja. Ik van, vind het, het wel bijzonder manier. dat je zo... Um, uh, Oké, okay, het is gebeurd, en, en, maar dit is net gebeurd en je praat erover... Mwah. Nee, dus nee ik, zit, ik zit toch binnen in het verwerkingsproces. En ja? wanneer dat stopt, dat weet ik ook niet. Dat is voor mij ook allemaal nieuw. Maar uh, ik heb nog steeds huilbuien. En uh, dat ik denk van shit, weet je. Dat ik, ik kan niet even gewoon het meertje in om een duik te nemen. Ik kan wel gewoon zwemmen. Maar uh, dat vind ik dan nog net even te confronteren. Weet je, om, om, om die stompen te laten zien, zeg maar. Dus dat doe ik niet zo gauw. En uh, ja, ik merk gewoon dat ik tegen bepaalde beperkingen oploop. Weet je? Vooral uh, met lange stukken lopen. Dan moet ik gewoon toch even ja. rusten tussendoor. En dat wordt allemaal wel wat beter hoor straks. Maar uh, dat is toch. Uh,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 All that I need is you you? I'm not gonna lie, the money be nice, cause I can take you nog maar drie uh, albums uit, Scouting for Girls. En ze hebben nu al een Greatest Hits album. Met onder andere deze, dus Miljonair. Even naar het Match Center, waar Frank Wielaert zich, nou, twintig minuten geleden nog een beetje zat te vervelen. En nu, Frank? Nou, het is uh, iets, iets leuker geworden. Oh, gelukkig hebben we vijf wedstrijden. Er gebeurt er op een gegeven moment op, uh, in uh, de wedstrijden altijd overal wel iets. Behalve bij Fenerbahce tegen Arsenal. Daar gebeurt bijna niets. Er wordt vooral erg veel balverlies geleden. Zeer weinig kansen gecreëerd. En dus is het nog 0-0. Bij uh, het uh, mooiste affiche in ieder geval van vanavond. Schalke was bezig met een soort omsingeling van de goal van Paok, En dat leidde dan uiteindelijk na een half uur voetballen uh, tot de 1-0. Een geplaatst schot van Farfan via de binnenkant van de paal van de oude psv maar dat is echt al een eeuwigheid geleden dat hij daar heeft uh, gespeeld. Een goal ook bij Steaua tegen Legia. Ook daar was er sprake van een soort van omsingeling. En uiteindelijk Pio Vaccari met een mooie lop over de doelman. Kuciak is dat die uit zijn goal was gekomen. 1-0 dus voor Steau tegen de Polen. En onze vrienden van Ludogrets natuurlijk tegen Basel. Die hadden het in het begin van de wedstrijd ongelooflijk moeilijk. Maar kwamen uiteindelijk toch een beetje uit hun schulp. En dat deden ze zelfs zo goed dat Marcelino een prachtig stiffie maakte. En dus is het daar 1-1. Woensdag betekent onze internetman Tim Hofman Je hebt hem al gehoord eerder Tim, we hebben het over uh, ja, online flirten Online daten Maar dan nee. niet via zo'n ouderwetse datingsite Nee, gewoon via apps ja, heel erg leuk. Makkelijk. En we hadden natuurlijk ook Grindr, hè? dat heb ik net al gezegd. Dat is uh, eigenlijk een, nou ja, een dating-app die veelal wordt gebruikt voor, uh, door homoseksuele mannen. Dus je hebt er gewoon een radar en dan zie je wie is er in de buurt en wie is er online. En wie heeft er in te chatten, te neuken of, uh, of een bakje koffie te doen. En dat heb je dus eigenlijk ook voor hetero's. Um, en uh, er komt uh, volgende week een nieuwe app uit. Dus wij hadden dachten nou, mooi kapstokje om het daar eens over te gaan hebben. Over de date-apps voor hetero's. Ja, want er zijn er steeds meer. Ja. We hebben natuurlijk Badou En nou denk ik dat uh, de vervent en die zitten luisteren... denk ik dat bestaat al sinds 2006. Ik had even voor de, voor de echte Radio 1 luisteraar uitleggen. Dat is uh, een site. <laughs> Wij yeah, noemen yeah, het yeah. <laughs> het, uh, het, uh, het grootste sociale netwerk... waar je nog nooit van gehoord hebt. Want het heeft 190 miljoen gebruikers. Dat maakt het vierde grootste sociale netwerk ter wereld. Ja. Uh, maar het wordt vooral in Oost-Europa, Zuid-Amerika en, en, en, uh, en, en niet hier gebruikt. Uh, het groeit. En nog steeds dagelijks 150.000 nieuwe accounts. Uh, en 15.000 Nederlands vrijgezetten... Wat je dan kan doen is gewoon met hetero's onder elkaar gewoon afspreken voor, voor een date of, uh, of, of, of, ja, als je het platter wil, uh, voor seks. Hebben maar we dus ik, ik zit gewoon ergens in de kroeg en ik kijk op mijn appje. Een Wie is in buurt? Ja. ja, en dan uh, en dan, dan, uh, that's dan, it. Dan, dan spreek je af. Kan. Als je elkaar leuk vindt. Dat is eigenlijk best wel lastig. Tenminste, lastig. Dat is nog best wel een, een, een, een moeilijk iets. Want je hebt daar ook veel profieltjes. Je moet daar echt chatten en dingen. je hebt ook uh, Tinder. Dat is een groot speler in Amerika. Dat is alleen een app. En die werkt met een hot or not systeem. En als je iemand hot vindt. Nou, dan, dan, uh, dan, uh, dan maak je een praatje. En dan spreek je eventueel af. En bij not is die ook gewoon. Ja, uh. Je ziet een foto. En dan ja, zie foto. Ja, ja, je ziet een foto. Ja, je ziet een fotootje eigenlijk. Dus dat is heel duidelijk. Je scrolt zo door, door de foto's heen van de lekkere wijven of niet. En, maar uh, dit, maar dit, uh, Oké, okay, ik vind dit al. Uh, Kun je ook aangeven? Wie doet dat? Dat in Wie, nou, echt, echt best wel veel mensen en, en ook vooral echt heel veel meisjes. Ik dacht, ik dacht namelijk, ik ging erop zitten toen dacht ik van, weet je, ik stel even in uh, wat ik leuk vind. En dat is uh, uh, meisjes tussen 23 en 28 jaar, oud, gewoon een beetje net zoals ik, uh, biertje drinken en een beetje muziek luisteren en dat soort dingen. Wat vind je leuk? En dan bam, gewoon een aan meisjes en niet uh, alleen maar uh, vieze dikke mannen met puistjes. Geef die meisjes dan ook aan wat ze willen? Dus dat je, ik wil of seks of ik wil alleen uh, over het leven praten, dat je niet voor verrassingen nou, komt nou, staan? Ja, nou ja, <laughs> ik heb dus met uh, een meisje gesproken, een, uh, een meisje, Samantha. En die gaf heel goed aan wat ze leuk vond. Gelijk eerste gesprek, Bam. En die zei: <laughs> uh, Ik vond het heel awkward. Uh, ik uh, hou niet van regen. Wel van leedvermaak. En meidendingen. dingen. <laughs> en meidens dingen. Ja, dat was echt zo'n uh, kruisje. Uh, doei. <laughs> dus, uh, maar goed, dat, dat, uh, je hebt Tinder dus. En dat scheelt heel veel bullshit. Heel veel gelul. Heel veel profilietjes. Dat ze gewoon foto'tjes kijken. Ja of nee. En van volgende week. En daar komt hij. En dat is. Pure. En dat lijkt op Tinder. Je ziet foto's voorbij komen en dan denk je, ja, nou, daar kan ik wel, kan ik wel iets mee. Uh, en, en dan maak je een afspraak. En dat is echt gericht op seks. En dat is gewoon voor hetero's, dus mannen en vrouwen. En hun slogan is ook van pure, I don't know what the question is, but the answer is definitely seks. <laughs> Dat is echt platter dan dat de vleesmarkt. De vleesmarkt. De vleesmarkt. Ik, begrijp, ik begrijp dat jij er blij mee bent, maar als meisje heb je dit toch helemaal niet nodig? Ik bedoel, ja. Dat zou je denken, maar ja. er zitten dus echt, gewoon, echt best wel gewoon veel meisjes op. Dat is onzekere, mooi. labiele meisjes. En, het zo, het. en het. Hoe zo snap jij dat, dat ik dat wel leuk vind. Nou ja, Ach, jeetje, zo ingewikkeld is het als meisje niet. Je loopt als je niet al te lelijk bent en eigenlijk, de, ik ken helemaal niemand. Je loopt de koffer binnen en het is natuurlijk gewoon gefixt. Ja, dat wel waar, ja. ja, ja. Je had gelijk. Ja. Uh, nou goed, dan hebben we hebben ook een Nederlandse app. En die heet Flirtsmart. Uh, en daar kan het ook. En daar, we even, daar gaan we even met iemand bellen. En dat is Andrew, de oprichter van die app. Uh, Andrew, hang je? Ja, ik ben er. Bye. Goedenavond. Ik heb, ik heb eigenlijk een paar korte vragen. Eerst eventjes. Uh, uh, jullie uh, app, de Flirtsmart, hoeveel gebruikers heeft die? Wij zitten nu rond iets meer dan 40.000 downloads hebben wij gegenereerd. Dus 40.000 uh, downloads. Op weg. En dat zijn ja. ook, toch wel, want ik win mijn geloof het niet, maar dat zijn ook wel vrouwen. Er zijn uh, heel veel vrouwen inderdaad. Ja. Heel veel nou, de, uh, Afgelopen maand stond nog uh, artikeltjes in de Cosmopolitan. Dus uh, dat wordt ook gewoon opgepakt door de vrouwenbladen, Dus dat is gewoon heel erg positief. Ja. En ik is, is het puur of voor seks of is het. Dat maakt jullie niet heel veel uit? Nou, we hebben een uh, platform gecreëerd uh, voor mensen om te flirten. Uh, en om nieuw contact genereren. En wat ze da daarna doen, dat is aan de gebruiker. <laughs> Ach, gelukkig. Ja. ja, want daar ben ik ook wel benieuwd. Want, want kijk, kijk, homo's onder elkaar, dat, dat, dat, dat zijn twee mannen en vrouwen onder elkaar twee vrouwen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook op dit soort apps ...nog wel wat freaks hebt of zo, weet je wel, enge mannen. We, we hebben het net al besproken, de grootste angst van een meisje... ...bij zo'n app is een, een seriemoordenaar. Uh, Hoe Hebben jullie daar iets tegen? Of, of gaat dat wel mis? Ik vrouwen zijn gewoon wat kwetsbaarder Nou, dan... vrouwen zijn in deze denk ik wel ja. iets kwetsbaarder, toch? Als je daar s'avonds mee afspreekt uh, in een stedje. Ja, nee, ik denk niet uh, een goed punt. we wij hebben daar wel degelijk wel iets voor. We hebben daarnaast een soort van... Uh, ja, een soort van... Uh, ja, een soort gate. En daar kunnen we precies aangeven op wie je naar zoek maar bent. En uh, die... Kenmerken, die stel je in. En vervolgens kunnen alleen mensen met die kenmerken uh, met jouw contact uh, opzoeken. En vervolgens als echt de voor, die komen er alsnog daarheen, Dan kan je alsnog iemand blokkeren. En dan uh, kan diegene geen contact meer met je opnemen. Een beetje zoals bij een normale datingsite. Ja. En wat is, het, wat is het dan het grote verschil? Het grote verschil, even de laatste vraag. Tussen een relatiewebsite en zo'n app... Is, ik denk dat de mensen die gebruik maken van de relatiesite, die zijn puur op zoek naar een relatie. En wij richten ons op een stuk jongere doelgroep, echt op het flirten, de, de fase daarvoor. Iets dus, geluid, uh, en, en ik denk ook als je kijkt naar het mobiele gebruik, dat het vooral om de jongeren upco upcoming is. Dat daar wel degelijk uh, ja, een uh, soort van markt voor is. Vooral omdat het hier, uh, hier en nu on demand is. Ja. Het is wat makkelijker ook, hè? je hoeft niet eerst een enorm profiel aan te maken en een heel verhaal te verzinnen, voor je bio weer op te leuken, dat soort dingen. Het kan allemaal ja, wat sneller. Ja, ja precies, je hoeft niet achter de computer. En uh, het leuke is, we hebben al keer heel veel positieve reacties ontvangen. Ja. We zijn nu, uh, ja, de doelstelling was nu om de app uh, te gaan uitbreiden uh, en zo, en uh, verder op te bouwen. Kortom... Uh, het je hebt er steeds meer. Je hebt De keuze is steeds groter. Flirtsmart is dus uh, ja. een van die, uh, van die apps. Andrew Charlie, dankjewel. Maak jij gebruik van Dimitri? Uh, nee, nee, nee. Nee, nee. Ik zie je lachen. Nee, nee. nee. Tim, ja. jij dus wel? Nou ja, nu wel. Ja. Zou jij het doen? Nee. <laughs> Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNM today. Dat heb ik niet nodig, Tim. Je zou het goed. zo goed doen. Zometeen praten we over het nobele plan van Facebookbaas Mark Zuckerberg... om de hele wereld van internet te voorzien. En we praten natuurlijk verder uitgebreid met DJ Dimitri... en met Rianne Meijer van Glamorama over het faillissement... en de aanstaande doorstad van Marlies Dekkers. Maar eerst het NOS-journaal van iets over half tien met Renate Evers. Dit is Radio 1. Een van de twee bestuursleden van zorginstelling Novo stapt op. Er is te weinig draagvlak voor hem binnen en buiten de instelling. In de verklaring van Novo wordt niet verwezen naar de ophef... na de dood van een bewoonster vorig jaar in een tehuis van Novo... in de Groningse plaats Onnen. De VN-veiligheidsraad is in spoedzitting bijeen over de mogelijke gifgasaanval in de Syrische hoofdstad Damaskus. Diverse landen hebben de VN-inspecteurs die in Syrië zijn gevraagd om de berichten te onderzoeken. VN-baas Ban Ki-moon is geschokt over de mogelijke aanval met chemische wapens. En op het Malieveld in Den Haag hebben zo'n duizend mensen... gedemonstreerd tegen het bloedvergieten in Egypte. De meeste betogers waren Turkse Nederlanders. Sommige demonstranten hadden borden bij zich... waarop stond dat de afgezette president Morsi moet worden vrijgelaten. En staatssecretaris Dekker bekijkt of de Steve Jobs scholen... vrijstelling kunnen krijgen van de eisen voor de minimale onderwijstijd. Op deze basisscholen werken de leerlingen op tablets en deels ook thuis. En daardoor komen ze mogelijk niet aan de vereiste onderwijstijd. Maar als de scholen voldoen... Aan de kwaliteitseisen vindt Dekker het niet zo'n probleem. En tot zover het nieuws van dit moment. Mijn interman Rolof. We blijven nog even in de wereld van digital dus. Want we hebben het allemaal wel eens meegemaakt natuurlijk. Je loopt in de Kalahari woestijn voor de bossen van Eek. Waardoor je wilt even een tweetje plaatsen over die geinige cactus in de vorm van Betty Bart of het leuke dorp met die winkeltjes. Je pakt je telefoon en verdomd geen 3G bereik. Dat is natuurlijk zielig. Voor ons, maar nog veel verdrietiger voor al die mensen... die in die ontwikkelingslanden moeten wonen. Maar gelukkig is daar... Facebook-baas Mark Zuckerberg, vriend van de armen. En je weet wat ze zeggen, geef een behoeftig man, bel te goed, En hij heeft voor één dag plezier, geef hem een goed netwerk... en hij kan de rest van zijn leven lekker facebooken. En daarom is Zuckerberg een samenwerking begonnen met Samsung, Nokia... en nog eens Wiki, andere bedrijven... om miljarden mensen aan goedkoop internet te helpen. Dat is natuurlijk hartstikke nobel... Maar het is ook een mooie manier om een nieuwe miljardenmarkt aan te boren. Dus is Mark Zuckerberg nou een geldwolf... of een man die al week wordt als hij aan de derde wereld denkt? Uh, Tim Hofman. Ik denk een geldwolf. Ja? Ja. Punt. ja, Punt. <laughs> ja hij, ik heb het opgeschreven hoe die, wat hij die zei bij de start van Facebook. Zat hij uh, een mooie quote, even kijken... Ja, Facebook was not originally, originally created to be a company. It was built to accomplish a social mission... to make the world more open and connected. We even terug... Ja, dat was even terug. Maar ja. dat was bij de start van Facebook. Dat had hij wel een mooi verhaal van... Hey, ik wil die wereld met elkaar verbinden en daarom doe ik het. Maar jij zegt, daar geloof ik inmiddels niks meer van. Nee, ik denk niet dat het een, een zak is, hoor. Die zakkenburg. Maar, maar in principe... Uh, het is een hele nieuwe markt die er kan aanboren. Laten we wel wezen. En Samsung ziet dat ook. En Nokia ook. Want dat zijn ook gewoon commerciële bedrijven. van 5 miljard mensen, dat zijn er nogal wat, ja Dat zijn er nogal wat, weet je wel. En, uh, Zo'n Bill, Bill Gates, uh, die, uh, die doet dat ook. Maar, maar hij brengt het, heel het niet geluk. natuurlijk. Maar, komt hij, daar, ja, maar komt hij daar dus wel mee weg? Om, om zich als een soort uh, uh, yeah, filantroop uh, ja, neer te zetten. Voor wie? Wij zitten hier toch een kritische noten te leveren. In Afrika zullen dus ze denken, het is helemaal goed. Kom maar door met je smartphone en lekker Facebooken. Want uiteindelijk willen ze daar ook niks meer dan uh, wat wij hier doen. Uh, nee, denk ik niet. Nou, Toen ik in Afrika was, trouwens, uh, er zijn er toch wel heel veel gasten met, uh, met mobieltjes. En die ook die smartphone echt wel willen. Het zijn natuurlijk niet alleen maar zandwoestijnen. Ik, ik geloof dat uh, onmiddellijk uh, bijna heel Afrika een mobieltje heeft. Ja, natuurlijk. ik ja, wou ik ja. zeggen. Ja, dat weet is... je wel. Nog niet per se een echt een, een, een, een, een, een, een, een, goede smartphone. Nou. Maar... Dimitri, wat is jouw beeld van hem? We, we kennen natuurlijk Bill Gates met de Bill Gates Foundation... met zijn vrouw Melissa. Dat is wel een echt een erkende filantroop. Geloof je dat ook een beetje van Mark Zuckerberg? Uh, ja, ik vind het toch wel heel bijzonder... Wat hij, uh, wat hij allemaal opgezet heeft. Ja, ja. Ik weet er niet zo gek van, hoor, maar ik heb die film wel gezien. Uh, ook wel interessant om te zien. Maar uh, ik snap ook wel dat het uh, allemaal wat commerciëler wordt. Weet je? Daar word je toch automatisch ingetrokken, denk ik. Uh, als je zo'n bedrijf opgezet hebt. Maar, maar hij zegt dus uh, bij, van, ja, ik, wil, ik wil de hele wereld met elkaar verbinden... want dat hoort bij deze tijd. Nou, dat is heel onnabel. Uh, Net is te nobel. Ja. Maar ik, ik, kan, ik, ik vond het heel mooi hoe hij dat allemaal opgezet heeft, zeker. Dat, dat wel. Maar nu, ja, het wordt wel wat commerciëler, allemaal. Hè? Ja, je kan natuurlijk ook zeggen: ja, ja, hartstikke leuk. Maar die mensen willen gewoon eten en geen Facebook. Hè? Even lekker cynisch doen. Ik denk dat er belangrijke dingen zijn hè, dan Facebook, uh, uiteindelijk. Nou, je zou voor, nou, nee, maar, maar even serieus. Internet zou wel iets bij kunnen dragen aan, aan een stukje economie daar. De vraag is hoe die mensen daar zelf mee omgaan. Maar ik denk niet dat het in de weg zou zitten. En om Mark Zuckerberg nou uit te gaan laten delen... dat hebben je thuis voor, toch? Ja. Maar het is toch, toch ook iets, iets pervers... als je zegt, van, ik, ze hebben niet overal ter wereld uh, de honger en dorst... maar die zegt eerst internet en dan uh, zit er wel iets in... van eerst maar eens dat hongerbuikje weg. Ja, maar of dat dan ook de verantwoording is van Mark Zuckerberg... dat denk ik Dat niet. moet Bill Gates dan maar lekker doen. Goed, ze is in ieder geval een samenwerking begonnen met Samsung, Nokia... en dus nog een, uh, een aantal andere bedrijven... om te kijken of ze de hele wereld connected kunnen krijgen. Zo meteen verder met Dimitri. Hoe dat is gebeurd met zijn been. Maar eerst Jacqueline overrated. Het was toen de eerste solo-single Jacqueline, Jacqueline Gauvaert natuurlijk... uit uh, Cresip. En deze zomer schijnt ze druk bezig te zijn geweest met een nieuw album... in Los Angeles, die zeer binnenkort moet dat album uitkomen. Dus Jacqueline Govaart overrated. Radio 1. BNN Today. DJ Dimitri nog in de studio. Um, je had een agressieve bacteriële infectie. De bacteria dat... frigilis was dat. De, de bacteria frigilis. hoe kom ja. je daar eigenlijk? Uh, ja, hoe kom je eraf? Uh, ja. Nou, ik ben er wel vanaf, voor, gelukkig. Uh, er werd gezegd door de, de vaatchirurger dat ik dat met een wondje in mijn voet een keer opgelopen heb, waarschijnlijk. Het is uh, een slechte variant van, uh, van de. Van de nou, je hebt een goede variant, dat is bacteria fragilis, die bij iedereen in zijn darmflora zit. Maar bij mij was de slechte variant uh, binnengekomen. En die uh, kan dan in zuurstofarm. Delen van het lichaam uh, zich nestelen. En het bleek dus later, toen ik toen een contrastvloeistoffoto uh, gemaakt heb en uh, mijn uh, vaten in kaart gebracht werden van mijn rechterbeen, dat uh, mijn uh, slagader in mijn kuit gesprongen was. De uh, slagader in je kuit ja, gesprongen was. Dat is best wel uh, ja, bijzonder is dat. Dus ik, ik ben, ben ook vaatpatiënt, uh, is daaruit gebleken. Okay. En uh, daardoor uh, kon ik zo te keren gaan, zo huishouden. Sure. Even nog voor de helderheid, de, mag ik toch wel zeggen... de grondlegger van de house in Nederland. In ieder geval de man die uh, als een van de eerste dj's... de house naar Nederland heeft gehaald. Yes. Beroemd, beroemd sinds de jaren tachtig, berucht. Uh, en nu bijna... Terug met je comeback. 7 september sta je daar in Club Trouw. Ja, ja. En dat allemaal natuurlijk nadat dit allemaal gebeurd is. Je zegt net, het was een heel klein wondje. Dan neem ik ja. aan dat je dat in het begin natuurlijk helemaal niet in de gaten hebt. Nee, ik weet geen eens meer wanneer ik een wondje heb gehad. Maar dat kan meteen nagels knippen. Een heel, een heel klein wondje hoeven het maar te zijn. En dat, het kan echt tot al een jaar eerder al binnengekomen zijn. Hè? En, en dan zich heel rustig houden totdat je wat zwakker bent. Dat was bij mij dus toen die slagader gesprongen was. En ik, uh, ja, toen, toen ging het te uh, tekeer. Maar, je maar... met zo'n wondje ga je natuurlijk niet net ziekenhuis? Nee, inderdaad. Dus ik had geen flauw idee. Dus dat, dat kan al een jaar eerder gebeurd zijn dat dat erin kwam. Maar loop je dat ook op in Nederland? Of ben je in de Amazone geweest? Of... Nou, nee hoor, dat heb ik uh, waarschijnlijk gewoon... Ja, ik ben ook wel in het buitenland geweest, maar niet echt op blote voeten door de jungle gelopen of zo. Dus ik, het is gewoon een bacterie die hier ook voorkomt. Heftig. Ja. En ja, echt wanneer dacht nee. je... Nou, ik moet maar eens naar het ziekenhuis. Um, ik heb wel last van uh, jechtaanvallen gehad. En ik had een, dat krijg ik zo twee, drie keer per jaar. Dat duurde mm -hmm. een dag of vier, vijf. Enorme pijn. Het is, dat zijn uh, um, ja, hoe heet het? ophopingen met zoutkristallen... die dan in de gewrichten uh, gaan zitten. Ook in uiteindes van uh, lichaamsdelen. Bij mij was het altijd in mijn rechtervoet. Ik had net zo'n aanval gekregen. en uh, Ik verging van de pijn. Ik, weet dat ik, dat al, ik wist dat ik dat altijd moest uitzingen. Dat het een dag of vier, vijf duurt. Maar tegelijkertijd sloeg uh, die bacterie dus toe. En dat had ik niet in de gaten. Uh, dus die pijn, dat, ik dacht dat dat aan de jecht lag, maar dat was dus ook... Uh, dus je hebt was het gewoon uitgezeten? Een vaatprobleem was dat. En toen... Ik heb het inderdaad, nou ja, totdat ik opeens uh, na een dag of uh, nou ja, me, uh, ruim een week, zeg maar, dat duurde me te lang. En uh, mijn tenen werden donker, twee tenen. Oh. En er kwamen blaren op, en dat was een slecht teken. Ik ja. ben ik naar de dokter gegaan. En, en die uh... zijn meteen tenen eraf, meneer en Dimitri. Nou, ik, ja, toen ben ik acuut opgenomen in het ziekenhuis. En daar uh, zijn dezelfde nachten, is mijn voorvoet uh, geamputeerd inderdaad. Uh, maar het kon ook niet meer anders. Je dus dus gaan het, het ziekenhuis een... in en ja, je hebt geen heftig, tijd ja. om na te denken. Nee, het uh, was een grote emotionele rollercoaster. En we hebben het uh, over, uh -huh. dus afgelopen april is dat, hè? Ja, nou, ja, afgelopen april is het laatste stuk eraf gehaald. Maar uh, ik... Belandde in het ziekenhuis, nou, wat was het, eind januari, begin februari. Ja. En meteen die nacht, dus de voorvoet eraf. En, uh... Hebben ze het opengehouden? Ik trek misschien wel erg in details uh, om te kijken of dat weefsel uh, goed werd. Maar uh, dat kwam dus. Uh, dat, ja, op een gegeven moment uh, ben ik overgeplaatst naar het vuur. En daar hebben ze me helemaal platgespoten met, uh, met uh, bloedverdunners uh, aan het infuus. En uh, toen kwam dat weefsel weer opzetten. En toen hebben ze besloten om het weer dicht te maken. Met het risico dat als het niet zou aanslaan en die infectie dieper zou zitten dan, of hoger eigenlijk, dan uh, wist ik dat uh, uh, de dat, dat onderbeen eraf moest. Dus, uh... Maar er is natuurlijk een periode geweest dat je dacht, nou misschien, misschien dit, dit, dit is het. Dat dacht, Die... dacht ik zeker, Ja, daar ja. had ik goede hoop op, ja zeker. En, en dat is nogal dus... een klap als je dan hoort, nee. Ja inderdaad, ik was thuis voor, nou wat zal het zijn geweest, een anderhalve week, ik heb het aangekeken. Ik dacht eerst dat ik enorme fantoompijn had, heb helemaal uh, gaan uitzoeken op internet... Uh, en het werd een soort obsessie ook, dat fantoompijnen. Maar, maar dat bleek later dat dat geen fantoompijnen kunnen zijn. Want dat moet je toch echt al bijvoorbeeld tot uh, ja, het onderbeen eraf hebben. Wil, uh, wil je hersenen denken van hé, hey, daar, daar Dat kan zit, niet alleen kan... bij je tenen eraf, nee, dat, dan uh, heb je dat geen dat is een tekortstuk inderdaad. Okay. Dus, uh, dus toen kwam ik terug bij het ziekenhuis omdat ik ging van de pijn. En die vaatarts zei tegen mij, ja, dat zijn geen fantoompijnen. Dat is uh, reële vaatpijn. Dat is uh, wel degelijk zitten uh, zittert fout. Dus uh, nou, toen kon ik daar weer blijven. En toen is het in delen er vanaf gegaan. Kan het dan nog gevaarlijker worden? Ja, dat het zelfs. nog meer naar boven kan gaan zitten? Dat, als, ik, als ik niks eraan had laten doen... dan had het inderdaad... Ik lag met bloedvergiftiging op een gegeven moment ook in het ja. ziekenhuis. Dus ik heb een bloedtransfusie gekregen. En, ja. um... Maar dan heb je het over, over, over twee weken in totaal? Uh, hoe bedoel je nou, dat Dat je het merkt: dat je tenen blauw werd en dan twee weken later. Anderhal, ja, inderdaad. Ik, ik echt... voelde me al niet helemaal lekker hoor. Ik, maar ik, ik kon niet plaatsen wat er was. Dat, dat speelde eigenlijk al een aantal weken. Maar dat, ja, later kon ik dus zien: van, ja, dit was gewoon al, al aan het opzetten, aan het spelen. Ja. Ja. Heb je gedacht, want je bent, je bent DJ, je reist veel, je staat op je benen de hele ja, tijd. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dacht: nou, dit is dus, uh, ik moet maar een andere carrière gaan zoeken. Dit is het einde. Nee, op dat moment uh, dacht ik wat dat betreft helemaal niks. Ik was echt alleen maar met mezelf bezig. En vooral de enorme pijn die ik had. Ik, ik, ik, mijn hersenen stonden ook een soort van stand-by. Want ik, uh, ik was onder de morfine, zat ik, om um, um die pijn te stillen. Dat was echt, uh, ik wist niet dat zoveel pijn bestond. Dat Het was echt gigantisch. Ja. Maar uh, je zei net al eerder, van, er is een Benefietconcert georganiseerd. Ja. Voor jou, ja. Ja. in deze periode. Ik dacht een beetje cliché, maar joh, Chester, Armin van Buren, hallo. Pff. Ja, maar... Ja, maar waar beetje... heb jij dit voor nodig, jongen? Maar dat is dat toch even iets anders? Ja, dat is een romantisch beeld, wat iedereen heeft van... Nou, de DJ's, die verdienen heel veel geld, maar, uh, maar ik zit in een, ja, in een wat meer underground circuit... en daar zijn zeker niet die prijzen die, uh, die dat topje van de IJsberg... zoals een Armin van Buren of een Chester uh, verdienen. Dus ik, uh, ja, ik... Uh, dus jij lag ik, in het ziekenhuis, je werkt niet, dus geen inkomsten? Nou, dat was het meer. Ik had, kijk, ben een soort ja, zelf, zelfstandige zzp'er. Dus ik, ik had me ook niet verzekerd. Dat is best wel heel duur om je, om je te verzekeren tegen, of als je ziek wordt. Uh, normaal is dat natuurlijk dat je bij, bedrijf, bij een bedrijf werkt... En, uh, en dan is dat gewoon goed geregeld. Maar, uh, maar dat was best wel duur, dat had ik niet gedaan. En, uh, nou, toen is er uh, via de, uh, die broadcast uh, met samenwerking met... Uh, met de Abendsvoort is er wel uh, iets opgezet, omdat ik uh, er een voorbeeld was uh, van, nou kijk, zo kan het lopen. Dus, dus om mensen te waarschuwen, jonge artiesten, hebben ze een soort uh, oh ja? verzekering in het leven geroepen, die, ja. uh, die iets uh, ja, betaalbaarder is, zeg maar. Ja, dat je dan in ieder geval uh, ja, geholpen ja. wordt. Maar er is een, een evenement georganiseerd, een benefietconcert in Club Trouw in Amsterdam, ja, waar. Op 5 mei was De, de, de hele halve zien op afkwam. Ik dacht er allemaal een beetje haat en neid. maar kennelijk niet. Ondertussen, nee, jullie helemaal onderling. Niet, nee hoor, helemaal, dat is helemaal niet zo. Dat is ook wel verkeerd belt. Ja. We gaan heel leuk met elkaar om. En, uh, ja, het is ook heel mooi en hartverwarmend om, uh, om te zien hoe, uh, uh, hoe je de, de liefde die je in de muziek stopt. en uh, in de, uh, aan de dans het publiek gegeven hebt. Uh, dat je dat dan zo mooi terugkrijgt. Uh, dat is fantastisch. Want ja. er echt kwamen echt, natuurlijk echt fans voor jou. Ja, die, absoluut. Jou. Ja. Ja, je. Even, even tot slot. Ik zei net al eerder, je zit hier zo vrij. Vrij monter vind ik, ja. um, maar je zei nou echt niet: ik ben er nog lang niet met accepteren. Nee, dat, ik zit nog midden in dat verwerkingsproces. Ja, dat klopt. Ik, en ik weet ook niet wanneer dat stopt. Weet je. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik merk het wel. Ik, uh, maar waar, want ik, ik vind ik je ben nu dat, wel. Gelukkig wel uh, van nature een rasoptimist. En ik ga er voor de volle 100% voor. En, uh, en dat houdt me op de been, letterlijk. Ja. Huh. Ik kan ook in een slachtofferrol zitten. Weet je, zoals ik ook wel mensen ken die, uh, die zoiets meegemaakt hebben. En uh, die nog zelfs wat jonger zijn en die gewoon in een scootmobiel belanden. Weet je, nou, dat gaat mij niet gebeuren. Weet je, ik, ik, ga, ik sport veel, ik fiets, ik uh, doe alles. Gewoon uh, zoveel mogelijk beweging. Af en toe even sprintje trekken. Komt toch nog wel een stukje? Ja, een beetje. ik heb uh, voorzichtig naar de, naar de trein gejogd uh, toen ik bijna, uh, bijna vertrokken. En morgen, en ga, als het goed ja. is, vanaf morgen, want we, morgen moet je toch je rijbewijs halen Morgen ik. En... ga ik me aangepast de, de aantekening ja. op mijn rijbewijs halen. Om, uh, ik heb mijn rijbewijs al maar ja. die aantekening heb ik nodig, verzekeringstechnisch. Dus dat is morgen, spannend, uh, oude wit. Grappig, ja. nog op die leeftijd. Ja. Succes. Dankjewel. 7 september, dan uh, is je comeback. Komt al een... Ja. Club Trouw in Amsterdam. Ja. Goed dat je er was. Dankjewel. Dankjewel. Even snel nog naar het voetbal. Frank Wilaert zit in het matchcenter. Ja, het is net rust geweest bij uh, alle wedstrijden. Ik moet eerlijk zeggen dat de eerste helft bij alle vijf niet bijster spectaculair was. En zeker die uh, van de hoofdwedstrijd. Niet Vene tegen Arsenal. Daar gebeurde nauwelijks iets. Daar is het dan ook nog altijd 0-0. Zijn ze wel weer begonnen aan de tweede helft? Dat geldt overigens voor alle wedstrijden. Behalve Steua, Boekarest tegen Legia, Warschau. Daar is het 1-0 voor Steua. En uh, Dinamo Zagreb tegen Austria-Wien. Ook daar is het nog 0-0. Nou, dan hebben we ongeveer het meest saai wel zo'n beetje gehad. Ludo Gretz. Ludo Goretz tegen Basel. Daar is het 1-1. Dat is wel bij vlagen in ieder geval uh, leuk. Omdat Basel wel een goed voetballende ploeg heeft. En ook Ludo Goretz inmiddels uh, redelijk aan het voetballen is geslagen. En Schalke tegen Paok. Dat is een richtingsverkeer geweest voor rust. En nu proberen de Grieken in Duitsland het nodige terug te doen. Daar staat Schalke wel voor met 1-0. Maar dat zou je kunnen betitelen als pas 1-0. Ik heb voor de zekerheid nog een of andere vage film erbij aangezet. Om er toch nog een klein beetje te van maken. <lacht> Sterkte, Frank. Zometeen, uh, uh, ik vrees, toch voor Frank nog meer met center in langs de lijn. Zometeen Marlies Dekkers en het doorstart. eerst Elisa Doolittle. I get tired and upset. And I'm trying to care a little less. When I'm too good I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry over something to cry about when you're stuck in Topic. Maybe I should drop it. It's a touching subject, and I like to tiptoe around the tiff going down the go. Little pack-up radio 1 Willemijn Veenhoven PNN Today van Britney Spears tot Nicole Schersinger, allemaal dragen ze de BH's van Marlies Dekkers. Je weet wel, heren, zo'n BH met van die mandje van erboven. Die mandjes, ja. Ik heb het er niet zo, op. maar goed, het is failliet inmiddels, dus dat maakt ook niet meer uit. Rianne Meijer van Glamora, maar goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is natuurlijk een, toch een beetje een verdrietig verhaal. Uh, het was een, een bekende dame, een bekende ondernemster, en nu is ze failliet. Maar nou blijkt ja. uh, nu geloof ik nieuws van, van vanmiddag, van vanavond, dat ze een doorstart gaat maken. Ja, ze ja, is ongeveer twee uur failliet geweest. Er nee, zullen achter de schermen al lang plannen zijn geweest voor een doorstart. Maar eigenlijk binnen nota was er bekend uh, dat er een nieuwe investeerder is gevonden. En dat ze in afgeslankte vorm verder gaat met het bedrijf. En daar nou begrijp ik dat die nieuwe geldschieter er was sprake van dat dat een concurrent in het merk zou zijn. Ja, dit is heel lang. Uh, de afgelopen weken waren er al geruchten over uh, het merk en een faillissement. En een Sap. De, die ken je misschien nog wel van de rechtszaak die Marlies Dekkers tegen ze heeft gevoerd vanwege het, het schenden van het copyright. Ze deden dezelfde bandjes. Die hebben ja. heel lang op de nominatie gestaan om de nieuwe geldschieter te worden. Ja. Uh, en dat is natuurlijk. Pijn, dus SAP is natuurlijk een beetje de, de, de ultra-ordinaire versie van Marlies Dekkers. Ja, ja. Ja, ik ben ook geen fan van het origineel, maar de sap was nog wel een, uh, een tandje erger inderdaad. Maar ja, die uh, zit inmiddels bij Coolcat uh, onder andere ondergebracht in een groter bedrijf. En hadden wel het geld om, uh, om haar te gaan helpen. Maar ja, dat, dat is het niet geworden. Het is een nieuwe carmijnkapitaal uh, uh, is het geworden. Carmijn kapitaal. Maar dat betekent dus dat ja. die investeert, dat betekent dat het merk blijft bestaan op, op ja. dezelfde manier? Uh, nee, bij, er gaan heel veel winkels dicht. Er gaan ook echt uh, heel veel mensen uit. Dat vind ik wel een beetje een pijnlijk detail aan het verhaal. Ik bedoel, Marlies Dekkers heeft een fijne doorstart. Maar van de 100 medewerkers worden er 65 ontslagen. Uh, uh, dus ja, er gaat heel veel naar het internet verhuizen. En ja, minder, uh, minder geld uitgeven, meer geld binnenkomen. Want als je de laatste, echt vanaf 2007, de balans bekijkt. heeft ze... Ja, jaren structureel heel veel verlies gedraaid. Mm -hmm. Maar dat lijkt mij dan ook dat er misschien iets gaat veranderen aan de prijs. Het was uh, behoorlijk duur. Ja. ja, en dat was ook wat, er, wat, wat de mensen achter zat al, al een tijdje riepen. ja Als wij dat merk gaan overnemen, dan zal, de, de, zal het minder exclusief moeten worden. Ik bedoel, hartstikke leuk dat Britney Spears erin loopt. Maar Nederlandse vrouwen kopen het op lingeriefeestjes. Uh, voor een fractie van de prijs. En in de winkel koopt niemand het voor die prijs. Dus ze zullen naar, naar, ja, naar een breder, minder duur merk moeten gaan. Klinkt alsof jij het wel een beetje zag aankomen ook. Ja, nou ja, ik denk dat, dat er een, een houdbaarheidsdatum zit... aan een, een simpel ontwerpconcept als dubbele uh, bandjes boven je borsten. Ik bedoel, uiteindelijk verder heeft ze... ze maakt nog steeds exact dezelfde basis tien jaar geleden. Dus ja... ja. Ik, het, het verbaast mij niet zozeer dat, dat, op een gegeven moment, dat mensen daar wel een beetje klaar mee zijn. Rianne, kan het personeel nou niet aan de slag in dat bed en breakfast dat ze heeft geopend? Of, of loopt <laughs> dat nog niet? Nee, nou het bed and breakfast, ik denk dat het bed en breakfast een van de redenen is uh, dat er nu toch echt wel geldproblemen zijn gekomen. Dat is ook failliet verklaard. Dat is een van de vennootschappen die in de holding zitten. Het is een vernootschappen met twee kamers. Dus ik weet niet hoeveel persoonlijke bediening men blieft. Maar 65 man is misschien wat hysterisch. Goed, ja. Ze maakt in ieder geval een doorstart dus. Maar dat betekent ja. niet dat al het personeel kan blijven. Marlies Dekkers, daar hebben we het over. Dankjewel, Rianne Meijer. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Dan tot slot de laatste woorden van deze show. Te beginnen met schoenenontwerper Floris van Bommel. Hey Romijn, Candy, dat is een hoer in Las Vegas. Toen ik daar vorige week vakantie aan het vieren was, heeft ze voor mij en twee Spaanse vrienden van mij, tenminste vrienden, ik zat in de bar van het casino te zuipen, en hun ook en toen wel hun vrienden, heeft ze een naakte dans op het salontafeltje van mijn hotelkamer in palazzo. Dat moet toch kunnen, ik bedoel, what now, what happens in Vegas, stays in Vegas. En dan... Tot slot, zoals altijd op woensdag, mijn eigenste moedertje... en haar fascinatie voor konijntjes. Ah, lieve kind. Sinds ik in een natuurfilm zag hoe een piepklein hermelijntje een veel groter konijn de baas was... is mijn achting voor konijnen er niet groter op geworden. Maar die twee die op ons land wonen, zijn echt wel slim. Elke keer als wij een dag of wat van huis zijn... hebben ze een hol naast ons huis gegraven. En dat ze dan, als ze zien dat wij weer terug zijn... gauw weer dichtgooien, net voor dat wij van dat we een plan zijn. Nou, over konijnen gesproken, kom je weer gauw toch? Eten. Ja, mami. Morgen misschien wel. Misschien. We bellen wel even. Heren aan tafel. Dank Dimitri. Dank Tim Hofman. Geen Tot punt. volgende week. Zometeen Gaan. langs Doei. de lijn. De werkloosheid neemt af. Huizen worden weer verkocht. En de overheidsfinanciën zijn weer op orde. Laten we nu stoppen met zonderen.